NOS-journaal. René van Brakel. Nog geen nieuwe mededelingen over toestand Prins Friso. Skiverbod bij Lawines niet mogelijk, zegt burgemeester Leg. En Volkskrant verdedigt advertentie PolenMeldpunt.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 tegelijk op bezoek komen. Neurochirurg Kees Tulken, de man van NRC-journalist Jannetje Koelewijn... zei gisteravond in een interview met BNR... dat hij de medische informatie over Prins Friso bewust heeft verspreid... omdat hij dacht dat deze informatie de zaak ten goede zou komen.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 Prins raakte vrijdag bedolven onder een lawine. En gisteren ging het weer mis in het skigebied bij Leg. Dat twee dagen achter elkaar een reddingsoperatie moet worden opgestart, is uitzonderlijk. Toch kan de burgemeester van Leg er weinig tegen doen. Verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met hem. En het is het absoluut uitzonderlijk. Er zijn half van twee dagen twee lawinenabgängen. Twee dagen achter elkaar. Absoluut uitzonderlijk. Dat is also, dat zeer zelden, maar. De natuur is onberekenbaar. De natuur is onberekenbaar. Maar is het voor u geen aanleiding om maatregelen te nemen om skiers... U kunt ze niet verbieden, maar om ze in ieder geval aan te sporen om op de pistes te blijven? Nee, we kunnen niet verbieden... Dat skifahrer hinausvangen, dat is ski skiraum, dat is natuur. Nee, het is vrij skigebied. De natuur blijft toegankelijk. De piste kunnen ze afsluiten, het gebied daarbuiten niet. Maar ze zetten wel het dorp op zijn kop en die reddingsacties kosten een ongelofelijke mankracht. Dat dorp is een grote zorg. Bij jedem Lawinenabgang is grote zorg. Dat is zo. Is dat Het is een zware belasting. Ja. Alles en iedereen ja. wordt ingezet. Het is voor ons een grote belasting. Die bergretting, die Flugrettung, die pistenretting, die skischolen, alles in de bei bij Lawinenunglück lawinenongeluk. Honderd vrijwilligers waren erbij. Maar hij kan het niet voorkomen. We kunnen dat niet verbieden, we kunnen dat niet verhinderen. Hij kan alleen mensen oproepen om hun gezond verstand te gebruiken door op de pistes te blijven. Dat ze, als mogelijk, op de gezicht pisten blijven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 In Algerije hebben veiligheidstroepen bij de grens met Libië... een grote wapenopslag plaatsgevonden... heeft een anonieme bron binnen de Algerijnse Veiligheidsdienst... tegen het Britse persbureau Reuters gezegd. Zo'n 40 kilometer van de grensstad Amenas zijn onder meer raketwerpers gevonden... waarmee vanaf de schouder zelfs laagvliegende vliegtuigen kunnen worden neergehaald. De wapens zouden door de Noord-Afrikaanse dak van Al-Qaeda vanuit Libië zijn binnengesmokkeld. Al-Qaeda wil van Algerije een moslimstaat maken...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 In IJsselstein is een dode gevallen bij een steekpartij. De politie wil de identiteit van het slachtoffer nog niet bekendmaken. Gisteravond kwam er een melding binnen dat er in het centrum van de stad een vechtpartij was. Agenten vonden een man met steekwonden. Hij is gereanimeerd en naar het Universitaire Medisch Centrum Utrecht gebracht, waar hij is overleden. De politie is nog op zoek naar de dader of daders. Het weer nog. Winterse buien met kans op natte sneeuw, hagel en onweer. Het wordt vandaag maximaal 5 graden. Morgen droog, flink veel zon ook. Stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 5 dan. De dagen daarna opnieuw wisselvallig en zacht. Een groot voordeel van de Volkswagen dealer is juist...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 Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Het anker. Ja, Sterker nog, dit is de zondag. Moet het zelfs zijn. Ja, er stond toch een oude, oude tune even klaar, geloof ik. Uh, goedemorgen allemaal, fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag. Het, uh, het ontbijtprogramma van de EO op de vroege zondagochtend... waarin wij elke keer weer het voorrecht hebben... om een inspirerende Nederlander te ontmoeten. En vandaag is dat uh, Kees Postumus. En denkt u denkt, Kees Postumus, wie is dat nou? Kees is verhalenverteller. Hij trekt langs kroegen en kerken en alles wat er tussenin zit. En uh, hij rijgt in zijn uh, nieuwste toneelstuk, dat heet Op het Leven. alle verhalen, of bijna alle verhalen. uit de drie grote geloofstradities, dus het Jodendom, het Christendom en islam. aan elkaar tot één groot. Ja, ik noemde het net bij, uh, bij de collega's van BNN: noemde ik het een, een heel groot kroegverhaal. Hmm. Ja. Kan je daarmee leven, als ik het zo noem? Ja, dat klopt wel. Ja, hoor. Het speelt ja. in een kroeg. Ja. Uh, allereerst goedemorgen. Uh, Dank ik, je. Heb, ik heb u voor mij liggen. Uh, we gaan het even hebben uh, nu over die, die voorstelling. Uh, want je hebt daar mooi materiaal bij gemaakt. Onder andere een, een enorme ansichtkaart. Ja. Uh, echt. ja hij is groot. een beetje groot uitgevallen. Uh, hij is wat ja. groot uitgevallen. Op de voorkant staan uh, drie glazen potten. Met daarin drie uh, hapjes. Uh, we beginnen met de Joodse matzes. Ja. Dan de Hollandse kaasblokjes, inclusief vlaggetjes. Ja. En dan, uh, wij op de redactie waren we even aan discussieerd. Is het nou baklava of burek, maar in ieder geval Oosterse Is het baklava? Ja. baklava's. Ja. Met, uh, met het randje pistache. Ja, precies. En honing, en heerlijk. Ja, uh, ja, lekker zoet. Ja. Heb je dat heel bewust uh, in die drie potten gezet? Ja, we wilden een mooi beeld op de, op, op de kroeg, op, op de bar. We, hebben yeah. een, we bouwen een bar in onze voorstelling. Op die bar staan deze drie uh, potten. Ze spelen later nog een rol, omdat we ze alle, alles bij elkaar gooien uit die drie potten en er een nieuw gerecht van maken. Uh, dus daarom staan ze daar ook. Ze hebben een, uh, een functie. Bovendien is het wel een mooi symbool. Die, uh, die mat is natuurlijk uh, van het jodendom. Ja. Kijk, kaas is wel een heel erg Hollands uh, begrip, maar het is ook het christendom zoals wij het kennen, is ook Hollands. Ja. En daarnaast uh, is het ook wel heel erg Turks en, en uh, Persisch om baklava te, te, te eten. En dat je dat later allemaal in een. Ik, ik uh, mocht van de week uh, naar een voorstelling van je gaan. Uh, jullie gooien het inderdaad allemaal bij elkaar. In ja. een pan, uh, ja. wat, wat, wat, wat wil je daarmee zeggen? Nou, we proberen eens uh, uit hoe dat nou werkt, als je het allemaal bij elkaar gooit, of je dan iets lekkers krijgt. Dus we gooien het allemaal bij elkaar, de stamper gaat erdoor, ja, het door, en ja. uh, ja, dan maken we er balletjes van. Ja, ja dat is nogal klever, kleverig ja. gebeuren. Ja, ja, ja, wel lekker hoor. Maar het is wel, uh, dat is wel ja. aan te raden. Ja, ja. Ja, ja. ja, ik ga het geheim daarachter niet vertellen. Ah. maar ah. <laughs> ja, Er, er is een vierde geheim ingrediënt. Er is een geheim, uh, er is iets geheims in die voorstelling. Maar uh, ja, dat ga ik niet vertellen, hoor, nee. anders die mensen die hem zien, die weten dat dan al. Ja. Ja. Okay. Maar het is lekker, we maken er iets nieuws van. Nou, Dat is ook de voorstelling. We mixen de verhalen uit die drie grote tradities... in één doorlopend verhaal over het leven van de geboorte tot aan de dood. Ja, ja want het gaat wel echt allemaal over mensen. Ja, zeker, ja. Heb jij dat. Um, jij behandelt die verhalen op een hele aparte manier. Hè? Want zoals we net zeggen, je, je vertelt het ook, je zit in een kroeg en een, nou ja, er, er wordt eten gemaakt, er worden liedjes gezongen. Ja. Um, bier gedronken. Een bier gedronken. Doe je, dat, doe je dat heel bewust om meteen zo'n hele andere setting te plaatsen? Ja, ik, ik word geregisseerd. In, de, in dit geval is het de regisseur die deze kroeg heeft bedacht... als een setting voor, een, uh, voor, voor dit stuk. Uh, we doen dat wel. Ja, we willen, we willen die verhalen weer actueel maken. We willen ze dichter bij mensen brengen. En dan moet je ze eigenlijk ook spelen in een, uh, in een alledaagse omgeving. Dus niet in, in de woestijn of in de moskee of in de kerk of in de synagoge... maar gewoon uh, daar waar het leven zich afspeelt. En dat is onder andere de kroeg onder andere de kroeg. Ja. Nou, we gaan daar straks meer over en ook over jouw leven als verhalen vertellen. Maar we gaan eerst luisteren naar een mooi plaat. Oh, One day I know I feel home again. Home again. Home again.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 Know, so I'll close my eyes and look. Ja, dat was uh, Michael Kiwanuka. Dat zeg ik helemaal goed. Uh, en De plaat heette Home Again. Ik zit hier in de studio met Kees Postumus. Um, ik kan zeggen hij is theatermaker. Maar ik, misschien is er wel meer op van toepassen dat jij verhalen vertellen bent. En, um, en wij uh, we gaan met jou praten over de manier waarop jij uh, je toneelstuk maakt. Je laatste toneelstuk heet Op het Leven. Daar komen we zo op. Jij hebt inmiddels um, uh, een, een honderden voorstellingen gemaakt volgens mij. Klopt dat? Of nee, ja. voorstellingen, maar optredens gedaan. Ja, ik ben het tel een beetje kwijtgeraakt. Maar het zal zo rond de 400, 500 zitten. Ja, en dat waren dan een stuk of 4, 5 grote stukken. Uh, ja, we zijn in 2009 hebben we een groot stuk gespeeld. Het heet uh, Calvijn op bezoek. In het kader van het Calvijnjaar. Het jaar daarop Arminius uh, voor de Remonstrantenbroederschap en het jaar daarop uh, Menno Simons voor de doopsgezinde. Dus we hebben drie keer ben ik een stofgekerkheld geweest. Stoffige kerkheld. Geweest. <laughs> stoffige dus, uh, kerkheld. Ja, ja, Zo noemen ze dat dan vaak. We, we hebben die stukken wel actueel gemaakt, dus het was ook wel. Uh, het was niet alleen maar geschiedenis. Ja. Het was fantastisch om te spelen. We zijn echt in heel veel gemeentes geweest en waren hele leuke tournees. Ben jij nou altijd al een, een verhalenverteller geweest? Eigenlijk wel, ja. Als jongetje van acht uh, zat ik al uh, achter de poppenkast een uh, verhaal te vertellen. Ja. Gisteren had ik toevallig nog eens zo'n muppet uh, vast, die, ik bij de, die je bij de Albert Heijn uh, kunt uh, sparen. Ja. En toen ging het meteen alweer leven. Ik dacht, ja, zo'n hand om zo'n pop heen, en, en je doet zo, en je hebt een pratende kikker. Dat is uh, geweldig. Ja. ja, dat heeft me vanaf mijn jeugd al gefascineerd. En ik uh, zat achter de poppenkast, bedacht met mijn zeven poppen uh, uh, de mooiste verhalen. Ja. Natuurlijk herinner ik me nog als beste de duivel. Ik had ook de duivel in mijn zeven poppen, met een mooie rode kop en twee hoorntjes, Maar ook een prinses en een prins en een koning. En uh, ja, daar ging je het maar dan verhalen met schrik gaan over zinnen. Ja, ja. Toch ben je uh, een tijd lang onderwijzer geweest? Nou, eigenlijk, nee, ik ben in tachtig van de Pedagogische Academie gekomen. Yeah. Maar toen uh, was de markt helemaal verzadigd met onderwijzers. Dus ik ben meteen iets anders gaan doen. Oh, dus nooit het onderwijs? Nee, nee, ik heb ze dus nog eens een half jaar ingevallen. Maar uh, nee, men had mij toen niet nodig. Dus het leven nam een andere wending. Ja, want uh, je bent op een moment ook nog een keer theologie gaan studeren. Heb je dat kort daarna gedaan? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. In die tijd, begin jaren tachtig. Ik heb mijn vervangende dienstplicht gedaan als dienstweigeraar. ben theologie gaan studeren en daarna zo uh, verzeild in de kerk en in het journalistieke werk. En wat dat was is... je vervangende dienstplicht? Ik heb gewerkt op uh, Sierenlo, op Groot Schuilenburg in Apeldoorn. Een instelling voor verstandelijk gehandicapt. Kijk aan. Ja. kijk aan. Je bent aan uh, de journalistiek in gegaan, je hebt, je hebt geschreven. Je bent wel altijd bezig met op een of andere manier iets vertellen. Ja, zeker in taal. Dat fascineert me uh, heel erg. Ja. Kijk, je hebt, je hebt, ik, ik zeg altijd, je hebt letters en als je die samenvoegt heb je een woord. Woorden, je hebt een zin, zinnen, je hebt een verhaal. Nou, Dat is een wonder, vind ik dat taal dingen kan oproepen, dat taal een verhaal kan vertellen... een andere werkelijkheid kan oproepen. Ik vind dat iets fantastisch. Maar is dat alleen een fascinatie of zit er ook nog een missie achter? Nou, het is vooral de fascinatie, hoor. Ja. En ook de, de missie misschien om te willen vermaken of te willen... Uh, amuseren, te willen verrassen, ontroeren. Uh, dat, dat, uh, ja, uh, ik, ik heb niet zo'n missie. Tenminste, dat denk ik zelf. Nou ja, goed, je, je speelt uh, vooral veel, uh, zoals je net zegt, stoffige kerkhelden. Ja. Uh, je, het optreden, dat ik heb gezien, werd ook georganiseerd door een plaatselijke uh, gemeente. Je bent ja. veel in de kerk gezien. Ja, ja, het heeft altijd iets met kerk te maken, zeker. Of met, uh, met zingeving. Nou ja, ik, ik ben uh, geloof opgevoed, ik heb theologie gestudeerd. Geloof speelt een belangrijke rol in mijn leven. En ik zou deze verhalen, uh, ja, die, die je moet er bijna over geloof gaan. Of over zingeving, laat ik het iets breder maken. Maar wat wil je daar dan mee? Um, ik wil die... Uh, als het om de Bijbel gaat... wil ik die oude verhalen dichter bij mensen brengen. Verhalen zijn soms wat... Uh, cliché geworden. Hè. Iedereen denkt, oh, dat verhaal van Jozef... nou, dat kennen we wel. Of dat verhaal van uh, de verloren zoon... dat weten we wel. Maar het is juist mooi, vind ik... om ze opnieuw te vertellen. Om, om die verhalen weer een nieuwe glans te geven. Nieuwe inzichten. Verrassende inzichten soms ook. Ik heb uh, al... Toen ik pas begon met vertellen, heb ik het verhaal van de bruiloft in Kana opnieuw verteld. Omdat ik ook dacht, ja, hoe kwam het eigenlijk dat er niet genoeg wijn was? Dat op een Joodse bruiloft is dat namelijk dom, om niet genoeg wijn ja. te hebben. He, de, de, de Joodse traditie leeft van de, ook van het feest. Ja. Dus hoe kun je dan opeens uh, te weinig wijn hebben? Nou, daar, daar heb ik een verhaal omheen gemaakt, hoe, hoe, om dat hoe, hoe gegeven. Dat op... Nou ja, ik dacht opeens, waarschijnlijk lag het aan het weer... Um, ja, als je, ik weet niet of je, je hebt vast wel eens een feestje gegeven in de zomer. Yeah. Nou, als het warm is, dan gaat het bier als een trein en yeah. de wijn blijft staan. <laughs> yeah. En als het koud is, dan gaat de wijn juist beter en blijft het bier staan. En ik dacht, volgens mij was het gewoon een inschattingsfout van de organisatoren... misschien ook een fout weerbericht in die tijd... dat het um, plotseling ging regenen in plaats van zonnig was. Nou, en daar heb ik een heel verhaal omheen gemaakt. En dat speelt rond een ruzie tussen de twee families. De ene is een soort familie Vlodder. En de andere is een hele keurig nette christelijke familie. Ja. Nou, en dat komt ook tot een enorme ruzie op dat, uh, op dat feest. Wie nou de schuld heeft van die wijn? Nou, daar, daar kun je echt een heel verhaal voor op verzinnen. Maar het leuke is door het wat alledaagse te maken... wat spannender, wat verrassender... om het verhaal weer opnieuw bij de mensen te brengen. En hoe vinden mensen dat dan om te horen? Want het is wel een, uh, het, het, is, het eerste wonder dat Jezus doet het Nieuwe Testament, het, het, het, uh, ja. uh, water, de water in de wijn veranderen. Uh, dat is voor een heleboel mensen ook een heilig verhaal. ja en jij gaat er nou. vrolijk mee aan het knutselen. Ja, je, je zegt het trouwens goed dat het het eerste wonder in het Nieuwe Testament is. Ik, ik vertel ook een verhaal over zijn, zijn eerste echte wonder. Zijn echte eerste wonder. Dat is, dat is toen die zeven was, maar dat is ja. een uh, verhaal buiten het Nieuwe Testament om. Ja, dat is waar. Ik ga, er, ik ga ermee op de loop. Uh, om het dichter bij mensen te brengen. Dat heeft één keertje geleid dat iemand gewoon wegliep. Dat ze dacht: van nou, dat gaan we dus niet meemaken. Maar voor mij is het juist belangrijk om het wonder in het alledaagse te laten gebeuren. Uh, het wonder is niet iets voor zondagochtend om half elf in de preek of in de, in de kerkdienst. Het wonder is wat dagelijks gebeurt tussen, tussen jou en mij en in, in de wereld. Daar gebeurt het wonder van bevrijdingen, van liefde en van naaste liefde. Dus het is belangrijk om ook de wonderen van Jezus in zijn tijd te zien. Jezus was een. Uh, een rabbi die rondliep in een Joodse wereld. Ja. En zo zag de wereld eruit. Die was, die was niet zo heilig. Dat was een wereld zoals wij ook uh, kennen. Ja. Nee. En ik vind het juist leuk om mensen een beetje op de rand van de stoel te krijgen. En wat ik uh, heel vaak te horen krijg van de nou, hoop je gaat tot op het randje, ja. maar je komt altijd aan de goede kant terecht. Je komt aan de goede kant terecht. Ja. Maar er is, als er nou zo iemand is weggelopen, vind je dat dan vervelend? Ja, dat vind ik wel vervelend. Aan de andere kant, uh, ik doe wat ik moet doen. Van mezelf. Ja. Dus ik, uh, ik wil het gesprek ook wel aangaan. En, maar maak je, uh, je daar nog druk over een beetje nazorg? Of? Nou, nee, dat doe ik niet zo aan. Nee. Nee. <lacht> nee. Ik heb wel eens gehad dat, dat ik wegging bij een kerkdienst en dat de dominee dan zei: uh, Nou, dankjewel, nou kan ik de bende weer opruimen. Uh, ik zei: Nou, maar goed, dat is dan ook jouw werk. Natuurlijk. Ja. Ik mag weer verder. Ja. ja, nou zou je kunnen zeggen, hè? En, uh, het is um, uh, wel. Je dat, dat, nieuwste tentoonstelling... of tentoonstelling, je nieuwste voorstelling... Ja. ik zit nog naar die potten te kijken, die staan tentoongesteld. Ja. Ja. Um, dat, dat, dat is ook wel actueel. Ja, dat is heel actueel, ja hoor. Want ja, ja, ja. De, de clash tussen de verschillende, verschillende religies. Ja, ja, ja, ja. mijn idee was... Uh, die religies hebben grote dogma's... hebben een grote begrip van God... Daar komen ze nooit uit, want ze hebben ieder hun eigen dogma's... en hun eigen godsbegrip. Maar ze hebben ook ieder hun verhalen. En ik dacht, als we, de, als we die verhalen nou eens proberen aan elkaar te vertellen... Um, en ik in dit geval, dus de christelijke verhalen, de Joodse verhalen... is een mitse verhalen aan een breed publiek, zo gemengd mogelijk. En ik dacht, als de dogma's verdelen, kunnen de verhalen misschien verbinden. Want die verhalen, daar kun je, over dogma's kun je het oneens zijn. Maar over verhalen kun je het niet oneens zijn. Je kunt het een mooi verhaal vinden. Of een lelijk verhaal. Of droevig of mooi. Maar je kunt het er niet over eens zijn. Dus laten we elkaar de verhalen uit onze verschillende tradities uh, vertellen. Daar zit dus wel een missie achter. Ja, want je zegt dat het is niet alleen fascinatie is... maar je wilt nog wel een stapje verder... Ja, voor dit jaar is dit, is dit de missie. Ja, om dat te laten zien. Om te laten zien dat verhalen misschien kunnen verbinden. Maar nu hebben we nu een, een week achter de rug met, nou, met altijd weer veel nieuws. Maar, uh, nu op dit moment uh, maken we ons allemaal zorgen over Prins Friso, Maar uh, daarvoor zaten we met de kwestie van de imam uit Londen. Al ja, dat, ja. Die naar Nederland toe kwam en die hier het verhaal van zijn godsdienst wilde vertellen. Ja. Maar waar uh, in de politiek en weet ik het waar al mensen op hun achterste benen gingen staan. Ja, ja. Wat, wat, wat doet dat dan met jou? Heb je het gevoel dat je daar... ook op dat bord aan het schaken bent met deze mensen? Ja, ja, toch wel, inderdaad. Ja. Kijk, hij werd uitgenodigd om het verhaal van zijn geloof te vertellen... maar hij vertelde de dogma's en de regels van zijn geloof. En dat is wat anders dan de verhalen uit zijn traditie. Uh, word je, wat je? daar... Uh, ja, ik, dat, ja, dat kan me niet zo voorstellen, want uh, dat, dat, hij zou het gaan hebben over... hoe je met afvallige moslims moet ja, omgaan. Ja, ja, ja. ja. Ik, vond het, ik vind het vreselijk, hoor. Ik... Uh, ik, ik ik krijg er echt uh, heel veel last van als ik dat zie. Als ik, hem, ik heb hem op tv gezien. Ja. Hij wil niet aan één tafel met een vrouw die niet gesluit is. Ik denk, wat een gekheid is dit. Dan vind ik gewoon dat het niet kan. ja maar het is wel... Jij raakt ook aan zijn traditie. Met ja, ja, ja, zeker. Dat is ook wel het spannende, hoor. Ik, kijk, ik kom aan alle drie die tradities. Ik heb de arrogantie, zou je kunnen zeggen. Ja. Of het lef. Om met al die drie tradities op de loop te gaan. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, maar, ja, wie houdt me tegen? Dat is, uh, dat, is op, op, <laughs> dat is op zich waar. Maar word je er moedeloos van als je dan ziet wat er afgelopen week gebeurt? Nee, dat niet. Nee, want, want onder, elke, onder elke religie, in elke religie... zijn stromingen die het beste proberen te zoeken. Voor de wereld en voor de mensen. Dus dat, zal, dat is in de islam ook zo, in de christendom ook zo. dus en zelfs in het grootste conflict op de wereld zijn er altijd mensen die vrede zoeken. En daar ben ik uh, op gespit. Die wil ik zien. Die wil maar, ik uh, belonen. Als je dan zou, je zou kunnen zeggen, je, je hebt het over de verhalen, je hebt het over de onderstroom. Maar er kan ook een, een, een, een punt komen waarbij je elkaar nooit gaat bereiken. En, en deze meneer begint bij zijn dogma's, kun je ja. dan zeggen. Maar ja. dat zal uiteindelijk wel een keertje ergens op uitkomen. ja en nou kijk die nee die dogmas die kun je gewoon ieder voor zich laten kijk ik hoef geen moslim te worden moslims hoeven geen jood te worden dat moet dat mag vooral zo blijven als ze maar in vrede bij elkaar kunnen leven ja maar die dogmas en, in dit geval van deze imam die ja. die staan juist in de weg om op een vreedzame manier met elkaar om te gaan ja daarom zit ik ook niet met hem om tafel maar daarom zoek ik ook zaaltjes op om dit verhaal, om mijn ja. verhaal te vertellen ja, ja. en en, en een tijd geleden hadden we uh, ook weer een beetje controverse. Uh, dat ging over, um, over Different, een christelijke instelling uh, voor, uh, om homo's te helpen. Ja. Jij bent daar zelf ook veel mee bezig geweest. Jij ja. bent 23 jaar geleden geloof ik zelf uh, uit de kast gekomen. Ja, zoals dan zoiets. Zoiets, ja. ja so, 23 jaar, ja, dat zou kunnen, ja. Ja, uh, hoe, ja, zoiets. Hoe, dat, dat, maar dan, wordt het, dan, dan loopt het ook direct weer hoog op. Uh, de, de, de mensen die weer denken, nou, dus we die christenen wel weer hebben die dat en dat denken. Ja. En um, uh, christenen die zichzelf weer direct in de hoek gedreven voelen. Ja. Dat is behoorlijk gepolariseerd. Ja, ja, ja. ja. ja. ja, ja of... Wat het droevige daarvan is, vind ik, dat christendom bijna altijd in de hoek komt van dit soort rare therapieën de afwijzing van homoseksualiteit. Terwijl het, ik, ik, ik zou durven zeggen dat het merendeel van christenen helemaal geen moeite heeft met homoseksualiteit. Die hebben namelijk homoseksuele uh, zonen, uh, lesbische ja. dochters. Uh, ik, ik vind dat heel erg lastig. Ik, ik ben ook een christen, ik be, leef uh, voluit als, uh, als homoseksuele man. En ik vind het heel raar dat het christendom altijd in die hoek terechtkomt. Voor mij zijn het uitwassen. Zijn voor uitwassen, maar ja. krijg jij er dan ook weer een. Een, een gevoel bij van, ik moet hier mee aan de slag. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Ik beschouw het als... Uh, uh, uh, ik, ik had vroeger zo'n zo straatje in mijn tuin... met van die klinkertjes. En er zat altijd onkruid tussen. En uh, om de week moest ik weer met een krabbetje aan de gang... om dat onkruid daar weg te halen. En zo zie ik ook uh, allerlei geluiden tegen homoseksualiteit. Je moet voortdurend je krabbetje bij de hand houden... en zorgen dat je dat uh, bestrijdt. Dat maar je... vind je ook, als je het hebt over uh, dialoog met elkaar aangaan dat, dat, dat uh, zo'n different ook niet een beetje... nou ja, dat er ook niet voldoende naar geluisterd wordt? Nou, volgens mij wordt er voldoende naar geluisterd, eerlijk gezegd. Ja? Ja. Ik ken ze al twintig jaar of zo. Ik geloof dat ik twintig, vijftwintig jaar geleden dacht... ik moet iets tegen die club doen. En toen, uh, ja, toen is het een beetje weggezakt. En nu denk ik, nou ja, had ik het toen maar gedaan, dan was hij... ...waar is het misschien nu niet meer geweest. <laughs> ook oh, kijk eens <er> <laughs> aan. Ja. Dus dus, nee, je ik hebt... vind het ernstig, ja. Want, want ze geven mensen ook uh, het idee... ...dat je kunt genezen van iets wat je ten diepste bent. Nou, dat gaat niet lukken. Ja we hebben in dit is de dag de mensen ook in een studie gehad... en die zeiden zelf van, nou, dat, dat zeggen we eigenlijk helemaal niet... maar iedereen gelooft het wel over ons. Ja. Dat er ook een bepaald beeld is waar mensen makkelijk in willen geloven. Ja, ja, dat zou kunnen, ja. Maar ik zie niet dat het heel veel anders is. Is dat iets wat, wat jij met jouw voorstellingen ook wil doen? Mensen andere beelden geven? Ja, zeker. Het is altijd leuk als mensen een, een, een nieuw beeld krijgen. Als ze anders op hun stoel gaan zitten. Als ze een, een nieuw zicht op het verhaal krijgen. Ik uh, vertel het verhaal over de Ark van Noach. En bij mij is mevrouw Noach de heldin... Nou, daar hoor je nooit over. Ieder, Noah gaat altijd in de eerst Welke, welke rol heeft zij dan in het verhaal? Zij organiseert alles. Ze doet de volledige logistiek van de ark. Ja. Dus uh, het voedsel, het schoonmaken, de was uh, en, en ja, de organisaties. De zeer, achterkant uh, van het verhaal. Precies, ja. En terwijl Noah denkt van, nou, ik, ik, ik bouw één keer een boot... en ik ga de geschiedenis in als de grote redder van de wereld. Nou, mooi niet. Want zonder <laughs> zijn vrouw had hij het niet gered. Goed. Zonder zijn vrouw had hij het niet gered. Ik vind het een mooi punt om te zetten. En zeker om naar de hoofdpunt uit nieuws te gaan met René van Brakel. Radio 1, het NOS-journaal. Over de gezondheidssituatie van prins Frieso zijn nog geen nieuwe mededelingen gedaan. Verwacht wordt dat de RVD vandaag weer een verklaring afgeeft. Frieso heeft nu twee nachten doorgebracht op de intensive care van het ziekenhuis in Innsbroek. Nadat hij vrijdag bedoel verraakte onder een lawine. Gisteren ging het weer mis in het skigebied bij Lecht. Toch kan de burgemeester van Lecht er weinig tegen doen. Nee, we kunnen niet verbieden. Dat Skifahrer hinausfahren, dat is freer ski-ruim. Dat is natuur. Nee, het is vrij skigebied. In de natuur blijft toegankelijk. De piste kunnen ze afsluiten. Het gebied daarbuiten niet. We kunnen dat niet verbieden, we kunnen dat niet verhinderen. Hij kan alleen mensen oproepen om hun gezond verstand te gebruiken door op de pistes te blijven. Dat ze wél mogelijk op de gesicherten pisten blijven.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 Hoofdredacteur Remark zegt op de site van de krant dat krantenredacties advertenties niet op politieke winst, wenselijkheid moeten beoordelen. In een commentaar aan de krant wordt afstand genomen van het mailpunt. En in de Algerije hebben veiligheidstroepen bij de grens met Libië een grote wapenopslag plaatsgevonden. Heeft een anonieme bron binnen de Algerijnse Veiligheidsdienst tegen het Britse persbureau Reuters gezegd. De wapens zouden door de Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda vanuit Libië zijn binnengesmokkeld. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws.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 Ja, Goedemorgen en welkom bij Dit is de Zondag. En als ik zo het weerbericht hoor, dan is het buiten nog maar koud en nat. Dus blijft u vooral even lekker binnen en blijft u luisteren naar de radio. En onder andere naar mijn gast. Dat is vandaag Kees Postumus. Hij is professioneel verhalenverteller. Hij uh, staat op de planken met verschillende toneelstukken. En zijn nieuwste toneelstuk heet Op het Leven. En dat doet hij samen met Jules Beerda. Uh, hij speelt accordeon. En uh, nou, ik... Ik mocht van de week mocht ik komen kijken naar het toneelstuk. Ik heb gezien een, een, een, een oude kroeg met van die pluizige kleedjes op tafels. Ja. Uh, jij stond daar uh, in een oud houthakkershirt met ja. een goede versleten broek, sportschoenen en een lekker verwassen rood petje. Ja, je hebt half liters, Ja, heel half goed. Half liter bier te drinken. Ja, ja, ja, ja. ja. En ondertussen zit jij, um, uh, uh, schuur je de grote thema's niet in die outfit, want hmm. jij um, hebt de verhalen uit de drie grote wereldgodsdiensten ja, aan één gereegd tot één groot verhaal van een stamgast hmm. die maar niet weg wil gaan. Ja, die, die, die heb je goed gezien, ja, die maar niet weg wil gaan. Ja. En, en de barman die kijkt je al een paar keer, veel betekent Ja, aan ja, van ja. Nou, ja. ja, Herman. ja. ja, ja. Ja, ja, ik kijk dan heel zielig terug en dan mag ik toch weer blijven. Ja. ja, je hebt wel een heel apart karakter gekozen voor het vertellen van die verhalen. Heb je dat bewust gedaan? Ja, we wilden niet zo gepolijste dominee zijn. We wilden gewoon iemand van de, uit, uit de klei getrokken. Nou, dat is hij zoveel mogelijk. Hij heeft ook een licht accent. Dat uh, moest hij ook hebben. Het moet een, een, een gewoon iemand zijn, het liefst. Ja, en ook niet zo'n makkelijke man. Um, een, een, een, een van de thema's in de voorstelling is de ruzie tussen families, tussen broers. Ja. En hij heeft ook ruzie met een broer. Nou, ja. de, en, uh, maar dat komt ook een beetje door hemzelf. Hij is ook zelf een beetje hoekig. Het is een beetje een hoekig karakter moet het wezen. Ja. De verhalen die jij vertelt. Die, uh, je doet dat op een heleboel verschillende manieren. Want je zingt liedjes. Nou, ik heb geloof ik werkelijk elk... Volksliedje qua melodie wel langs horen komen. Oh Ja, ja, ja we hebben een Bethlehem-medley. Een, een Bethlehem-medley. Ja, medley. en daar, daar, daar spelen we het hele kerstverhaal. Maar dan gebruiken we kerstliedjes en andere liedjes... met nieuwe teksten. En ik hoorde na afloop woensdag van die gemeente... van dit gaan we op kerst ook zingen. Vinden we wel leuk. Ja? Ja, het is ook wel heel goed gelukt, vind ik eerlijk gezegd. Maar dan heb je ja. er ook een accordeon bij nodig. Ja, ja, ja, je kunt het ook op orgel begeleiden. Want sommigen, het begint met... Uh, midden in de winternacht of zo. Dus het, het, het, het heeft wel kerstliedjes. Nou, ja. Maar het heeft ook eenzame kerst van André Hazes. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Je maakt het dus echt zo, zo volksmogelijk. Is dat iets wat bij jou past? Had jij dit ook als um, um, bankdirecteur op de Zuidas kunnen spelen... Nou, als het verhaal dat vraagt wel, ja. Daar dwingt onze regisseur Helene Henning. Die dwingt ons wel om daarover na te denken. Als het in het verhaal past, speelt het op de Zuidas. Maar als het uh, met dit verhaal past, beter in een kroeg. Uh, ja. ja. Ja, bij deze hoekige persoon. Ja, ja. Je, De verhalen die je hebt verteld zijn bijna allemaal de hele persoonlijke verhalen. En zoals je net zei over ruzies met een broer. Ja, ja, ja. En we, begin, ja, we beginnen de voorstelling met de drie geboorteverhalen van Mozes, Jezus en Mohammed. En dat, dat vond ik zelf ongelooflijk leuk om te doen. Kijk, van Mozes wist ik wel uh, hoe die geboren was. Ja. Van uh, Jezus weet ik dat natuurlijk ook. Maar van Mohammed wist ik dat eigenlijk helemaal niet. Dus daar ging ik naar op zoek en ik kwam allerlei mooie parallellen tegen met, met de andere twee verhalen. Uh, uh, een van de parallelen is dat uh, Mohammed ook niet door zijn moeder uh, wordt gezoogd. En dat wist ik niet. Hij is al nee. heel vroeg geweest, uh, ja. je, Mohammed. Nou, dat soort persoonlijke dingen weet je vaak niet van die grote helden van ons. De moeders zijn wel belangrijker voor jou. Ja, ja, ja, ja moeders zijn zeker belangrijk. We hadden het ja. net al over de vrouw van Noach gehad. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, de, de, de, de vrouwen komen natuurlijk vaak belabberd af in de Bijbel en in de christelijke traditie. Dus het wordt wel eens tijd om dat wat te veranderen. Ja? ja? Je zou dan ook kunnen zeggen... Uh, ik ga wat meer aan de katholieke kant hangen... want daar heeft Maria een, een stevige plaats. Ja, ja, maar Maria is daar... in de Rooms-Katholieke traditie... is Maria wel weer een hele grote matrone, vind ik altijd. Weet je, Zo'n grote, stoere, westerse vrouw. Terwijl het gewoon een klein Joods meisje is, die hele Maria. Dus dat, dat, dat, daar breng ik haar dan ook wel toe terug. Of daar uh, licht ik haar op als ja. een, een Joods meisje. Uh. Uh. Ik, wil, ga, ik ga je vragen of jij uh, voor ons een stuk wil vertellen. We hebben een paar keer gehoord hoe jij het doet. Hè? Maria, daar heb je ook al direct een hele persoonlijke bespiegeling bij. Jij vertelt in die voorstelling het verhaal van de verloren zoon. Ja. Zou je ons dat nog eens één keertje willen vertellen? Ja, het is wel vroeg, hè? Ja. Maar zo doe ik dat wel later. Ik, uh, ik ga het uh, proberen. Waar ik ging, daar ging hij. Die kleine broer van mij. We speelden samen in het zand. We zwommen naar de overkant. Joeg konijnen uit hun hol. We plukten bessen handenvol. Ik wist, dit gaat nooit meer voorbij. Die band tussen mijn broer en mij. Maar op een dag ging hij, die kleine broer van mij. Mijn vader heeft toen al het geld van de erfenis voor hem neergeteld. Hij wou de wereld in. Het avontuur een nieuw begin. En hij nam afscheid. Koel en vlug. Ik dacht... Die zien we nooit meer terug. Hij leefde frank en vrij en liet het werk aan mij. Ik sloofde, zweten, sjouwde, stonk. Hij feestte, vrijde, danste, dronk in kroeg, bordelen en fatsoen, terwijl ik deed wat ik moest doen. Hij werd een patser vol bravoer en ik zijn oudste wijze broer. Verkwissen erfenis, leert dan wat armoe is. in lompen langs de straten, vindt de slaapplaats. S'avonds laat onder een brug in een portiek, daar ligt hij. Haveloos en ziek, de stad trekt achterloos voorbij. Aan hem, die kleine broer van mij. Dan keert hij terug, mijn broer. Het huis in rep en roer. Het schaapgeslacht, het glas vol wijn. Dit welkom moet meeslepend zijn... Wie was verloren wordt gevonden alsof zijn zonden nooit bestonden. Mijn vader als een kind zo blij om de terugkeer van die broer van mij. Ik weet wat ik moest doen. Hield tien jaar mijn fatsoen. Het huis gebouwd, de oogst is rijp, maar er is één ding wat ik niet begrijp. Noem je dit rechtvaardigheid? Een linker losbol plukt profijt en ik zit er bedrogen bij. Met dank aan hem, die broer van mij. Het is echt uh, heel kort, waarin je dit verhaal vertelt. Hm. En je wordt wel heel meegesleept in je emoties. Hm -hm. Tenminste, zo komt dat, uh, komt dat bij mij ook. Ja, over. het is ook heel erg leuk om dit op zondagochtend zo aan jou te vertellen. <güls> dat is uh, heel bijzonder. Ja. Uh, uh, uh, Dank ja. je wel daarvoor. Je komt aan het einde dan: is dit nu rechtvaardigheid? En ja. daar laat je het dan ook stilvallen. Ja. ja. Wat, moet, uh, uh, wat moet ik dan beantwoorden? Ja, dat, dat, dat mag je vooral zelf weten. Ik ben ten eerste blij dat je de emoties in het verhaal herkent. Daar zal mijn regisseur trots op zijn <laughs> dan. Die zit mij heel erg op de hielen, wat dat betreft. Uh, maar uh, ja, wat ik wil, is uh, vaak is die verloren zoon natuurlijk. Hè, iedereen blij, de verloren zoon is terug. Ja. Maar hij had ook nog een broer. Ja. En die broer, die heeft al die tijd zijn best gedaan. En die jongen komt terug en die wordt weer in de armen gesloten. Ik kan me voorstellen dat je dat niet prettig vindt na tien jaar. Dat je denkt, ja, ja, waarom heb ik dit eigenlijk gedaan? En, maar dat is het verrassende van bijbelverhalen. Toch wel dat je, dat je steeds weer nieuwe wendingen ziet. En dat je je eigen verhaal er misschien in terugziet In heel veel families spelen ruzies tussen, tussen kinderen, tussen broers en zussen. Ja. En dat verhaal komt daar dichtbij. Nu is... En toen ik woensdag bij een voorstelling was, toen zei de, uh, degene die het heeft georganiseerd, iemand van de lokale gemeente, die plaatste het heel erg in deze tijd. En die haalde direct de PVV en, en, en de Polen erbij, ja. het Polenmelpunt. Ja. Best wel uh, pittig. Ja, zeker. Ik, ik, ik zie theatermakers niet altijd zulke heftige standpunten innemen. Nee. En, zeker, en kerk ook niet altijd. Hoe vind jij dat? Nee, het was in Zevenhuizen. We waren in Zevenhuizen, ja. bezoeten meer uh, John Donkers, uh, de kerk daar. Um, ja, kijk, die, de verhalen van de Bijbel, uh, dat is altijd mijn, mijn passie, die moeten dicht bij jou komen. En die moeten ook dicht in de samenleving komen. Uh, uh, een plek vinden. Ja. Want we hebben er niks aan als het verhalen van toen en daar waren... van andere mensen. Die verhalen moeten weer van onszelf worden. We moeten er zelf mee leven. We moeten er zelf nieuwe inzichten door krijgen, inspiratie. Dus dan vind ik het goed dat hij die link met, uh, met nu legt. Met de PVV, mm. met Polen. En ik begin mijn, mijn hele voorstelling bijvoorbeeld... met de, de situatie van het volk Israël in Egypte. En de slavernij. En ik zeg hè, vreemdelingen. Ze konden ze natuurlijk niet uitzetten. Want ze hadden ze hard nodig. Ja, nou, je zit meteen in het hart van wat er nu gebeurt met de uh, Oost-Operianen en, uh, en Polen. Ja. Dat, dat, dat komt heel dicht bij elkaar. En ik heb er geen. Ik heb er natuurlijk zelf wel een opvatting over. Over hoe dat zou moeten. Maar in mijn verhalen probeer ik het wel zo open mogelijk te brengen. Zodat jij zelf positie kunt kiezen. Ja. is zo... Jij zegt ook in het toneelstuk. God heeft zich verstopt. Ja. En men is. Ges men is gestopt met zoeken. Ja, ja, ja. dat is een, een oud-Joods verhaal van een, van een kind die zich verstopt... en niemand komt hem zoeken. En uh, dat is, ja, iedereen heeft dat misschien wel eens meegemaakt. Hè? Dat vroeger, je doet een spelletje met iemand... en dan merk je dat ze helemaal niet meegedaan hebben. Nou, en dan, dan antwoordt mijn collega Jules met... Uh, nou ja, dat zegt God ook. Uh, ik verstop mij, maar niemand zoekt me. Nou, dat, ja, dat is een mooie... Maar wat, wat, wat wil je daar precies mee? Nou, dat het, dat het voor mensen die geloven belangrijk is om, om God echt te zoeken. Om niet te denken dat je hem gevonden hebt. Maar om te blijven zoeken waar is God in onze wereld... in, in de relaties die we hebben, in de dingen die gebeuren aanwezig. He, hoe werkt hij? Uh, waar, waar vind je zijn liefde? Waar vind je zijn bevrijding? Dat zoek je in de wereld. Dus dat, dat betekent ook dat je vanzelfsprekend... een positieve blik op de wereld hebt, vind ik. Je zoekt in, in het mooie, zoek je God. Ja. God is in eerst... Je zou het ook nog kunnen zeggen als van, oh, ja, God hult zich in geheimenissen en, en hij laat zich heel erg moeilijk vinden. Ja, dat is ook zo. Ja, ja, ja, zeker. Ja. Ja, maar hij verstopt zich, hè? Dat zegt hij ook. Hij verstopt ja. zich. Dus hij wil... Daarom moet je ook heel voorzichtig zijn met mensen die denken dat ze weten hoe God in elkaar zit. Of wie God is. Of wat God wil zelfs. Dan moet je altijd heel voorzichtig Waarom? in zijn. Nou, want het kan elke dag anders zijn. Het kan morgen anders zijn. God is verrassend en elke dag nieuw. Dus je, je kunt hem nooit vastleggen in, in van die vaste dogma's en vaste regels. Wij eh, hebben een bijzondere traditie in uh, dit zondag. De vaste luisteraars weten dat. Um, wij hebben dichters. En uh, wij hebben een dichter bij de zondag die speciaal voor onze gasten gedicht maken. Oh ja. En uh, Menna van der Beek die heeft dat voor jou gedaan. Nou, Dan gaan ja. we naar luisteren. Oh leuk. Dichter bij de zondag. Het verhaal is de belangrijkste uitvinding die de mens ooit gedaan heeft. Want het schept een samenhang die ons die illusie geeft dat er iets van het leven te begrijpen zou zijn. Dit schreef Piet Meelsen in een melancholieke stemming... in het laatste nummer van het literaire tijdschrift Raster... dat in 2009 verscheen. Persoonlijk denk ik dat de letter de beste uitvinding ooit is... maar het verhaal zou een goede tweede kunnen zijn. Nog voor het overschatte wiel overigens... dat hoogstens op de derde plaats komt. Maar toegegeven, voor er letters bestonden... werden er al verhalen opgehangen en doorgegeven. Dus het verhaal heeft oude papieren. Vandaar dit gedicht voor verhalenverteller Kees Postumus. Vertel het ook aan ons, want wij zitten te wachten. Alles gebeurt tenslotte tegelijk. En iemand moet er een verhaal van maken. En dat dan ophangen. Heb je al iets bedacht, Kees? Of misschien iets gelezen? Wij zijn niet zo moeilijk. Als het maar waar is. En als je ons kunt raken. Vertel het ook aan ons, Kees. Kom maar naar beneden. Dat Elvis is gezien en toch weer op gaat treden. Of van een vrouw die ooit een jong gestorven timmerman... op zondagmorgen aanzag voor de tuinman... Of van de Eekhoorn en de Mier. Begin maar ergens. Voorwaar er zijn geweest. Het woord is weer aan Kees. Ik, ik zag jou bij de eerste zinnen van Menno van der Beek... zag ik je erg instemmend knikken over ja. de beste uitvinding. Is het verhaal? Ja, ja, ja. En misschien nog de letter. Dat is mooi, mooi. Prachtig. Wat, wat, uh, dat is een heel mooi cadeau op deze zondagochtend. Nou, ja, maar... Geweldig, ja. Maar... Wat, wat sprak je er zo weer aan? Ik bedank hem er heel hartelijk voor. Ja, je voelt ook zijn passie voor de taal en voor het verhaal. Hij raakte erg de kern, vind ik, van wat ik wil doen. Ja, ja, ja. En hij zegt, vertel dat verhaal. Maar ja, mensen hebben elkaar... Alles gebeurt tegelijk, zegt hij. Iemand moet er een verhaal van maken. Nou, dat klopt wel, ja. En dat mag ik dan doen, ja. Dat was uh, Eva Cassidy, prachtige zangeres. Ze is helaas overleden. De afgelopen week in Dit is de Dag uh, hebben we de biograaf van Eva Cassidy uh, in de uitzending gehad. Zij zong Fields of Gold, het bekende nummer natuurlijk ook van Sting. Maar zij brengt het wel weer op haar hele eigen manier. Um, ik zit nog steeds in de studio met Kees Posthumus, de verhalenverteller, in de afgelopen... Uh, Drie kwartier ongeveer heb je ons uh, het verhaal verteld van de verloren zoon. Uh, het verhaal, verhaal verteld van uh, de, uitzending, de uitzending, de voorstelling Op het Leven. Uh, waarin je de grote verhalen uit de drie wereldgodsdiensten ja, aan elkaar knoopt. Ja. Door elkaar heen vertelt. Ja. Zou jij die, zou je dat een heel nou ook nog graag in de moskee willen opvoeren? Zeker, zijn we, ook, we zijn echt uit op gemengd publiek. Dus ja. we gaan dat de komende. daar ben ik nu al mee bezig allerlei groepen in Nederland te benaderen... die zich met de interreligieuze dialoog bezighouden. En we willen het liefst ook in de moskee. Kijk, daar, daar zullen mensen best aan moeten wennen. Want ik heb een hele vrije manier van omgaan met de christelijke traditie. Ja. En dat houdt niet op bij de moslimtraditie. Dus daar ga ik ook vrij mee om. En ja. Ik vertel het verhaal van uh, Mohammeds geboorte ook op mijn manier. En uh, om een voorbeeld te noemen... ik uh, uh, Mohammed wordt, zoekt dus een, een zoogmoeder. Die vindt hij die aanvankelijk niet. Of die woor, uh, hij is nog een babytje natuurlijk. Maar ja. En dan zing ik... Uh, had ik maar iemand om mij te zogen. Op de melodie van André Hazes. Uh, ja. uh, ik voel me zo verdomd alleen. Ja. Nou, dat, dat, ik weet niet of iedereen dat waardeert. Maar dat is nou eenmaal mijn aanpak. Dus ik wil die verhalen wat frisser maken. En wat onverwachter. Je, overweeg je om half liter bier in te ruilen voor... Een frisdrank? Nee, dat nooit. Nee, nee. zeker niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Wat dat betreft laat ik me nooit uh, Dit gaat even uh, nog, uh, voor de mensen die later inschakelen om het, de, de drank die op het toneel drinkt. Ja, ja, ja. ja. Ik drink bier. <Gelijks> ja, het is alcoholvrij bier. Ik ah. lust helemaal geen bier. Maar waarschijnlijk na deze tournee kan ik het uh, weer drinken. Maar ik, ja, ik uh, ja. vind het niet lekker. Maar ik, we spelen in een kroeg en daar hoort bier bij. Ja. ja. Nee, maar ik, zal, ik ga me niet aanpassen. Nee, zeker niet. Maar we hopen het wel voor uh, moslims uh, en uh, joden en christenen tegelijk te spelen. En dan het liefst na afloop een gesprek over hun verhalen. Dus ja. het is een keertje niet over hun dogma's, maar over hun verhalen. Met daarbij dan ook um, de hapjes uit de potten die hier voor me staan. De matzes, de kaas en de, en de, baklava. En de baklava. Ja, precies. Nu, uh, Menno van de Week zei dat net ook nog heel even in zijn gedicht. Um, die haalde even Elvis Presley aan. Zie jij... je? voor je dat je ooit een verhaal vertelt over een persoon die niet met religie is verbonden, een ja. Nelson Mandela of een ander oh. Hazes zoals je net noemde. Ja, ja, ja. Ja, jawel. Eigenlijk wel. Kijk, ik heb een, um, een een format noem ik dat zelf even een een soort soort patroon ja. en dat heet de musical. En daar, dat kan ik over elk onderwerp doen. Dus ik heb het, uh, we zijn gestart. Uh, het heet Armoede de Musical. Yeah. Omdat ik, ik vond die musical gekheid vond ik een beetje raar. Ik dacht, je kunt overal musicals over maken. Dus heb ik voor de landelijke diaconale dag van de Protestantse kerk Armoede de Musical gespeeld, samen met Jul. Dus een soort compacte musical met een heel klein budget en armoedig en maar één speler en één muzikant. Nou, die, uh, dat, dat idee, dat. Uh, Pas ik toe op allerlei thema's. Dus ik heb Doopsgezin musical hebben we nu gemaakt. Uh, binnenkort maak ik Laurentius de musical. Een van de eerste diakenen. Laurits, ja. Voor de Laurenskerk in Rotterdam. Dus dat kan ook zomaar over, uh, over andere mensen gaan. Hè, als iemand zegt, oh, we willen een leuke bijdrage in ons congres over... Uh, nou, noem eens iemand. Um, uh, Elvis. Dan maak ik Elvis de musical. Kijk dan. Geen probleem. Ja. ja. En er zitten dan allerlei musical in. Dus ik kan het me wel voorstellen, maar het moet altijd wel iets met zingeving hebben. Ja. Mensen moeten erover nadenken, over de zin van hun leven, wat doen ze ermee. Ja. Dat, dat hoort nou eenmaal bij mij, daar kan ik ook niks aan doen. Jij noemde net al even, ook in, in dit toneelste komt het weer heel even langs, eh, de geschiedenis van het volk Israël in Egypte. ja. De, de uittocht uit Egypte, dat is voor jou ook een belangrijk verhaal. Absoluut, ja. ja het is voor mij het uh, eigenlijk het belangrijkste verhaal uh, uit de schrift... naast het verhaal van de opstanding. ja, ja Ik vind het een, een fantastisch verhaal. Het, het leert mij dat je nooit hoeft te blijven waar je het slecht hebt. Waar je onderdrukt wordt, waar je ongelukkig bent. Dat er altijd een weg naar buiten is. En dat God op die weg met je meegaat. Dus je hoeft het nooit te laten bij hoe het is. Je kunt altijd weg door de zee en misschien duurt het wel 40 jaar door de woestijn... maar ooit kom je waar je wezen moet en word je wie je bent. En hoe is dat voor jou persoonlijk belangrijk? Ja, ja dat is op een aantal momenten belangrijk geweest. Dat, gaat, nou, dat was onder andere rond mijn homoseksualiteit was dat een belangrijk uh, idee. En dat ik weg moest uit het idee dat ik zou gaan trouwen... kinderen zou gaan krijgen, dat, dat bleek niet mijn uh, roeping te zijn. Dus ik... Uh, ik moest leren om uit dat idee weg te trekken. Dat was ook niet altijd makkelijk. Ik, uh, mijn moeder was uh, betrokken bij een gereformeerde bondse gemeente. Nou, dat, dat lag in die tijd daar nog veel ingewikkelder dan nu volgens mij. Mm -hmm. Dus daar moet je dan uit. Nou, er zijn allerlei momenten in mijn leven geweest dat ik ergens weg moest. En dan is dat verhaal heel, heel uh, beeldend en inspirerend voor mij geweest. Ook, kijk, weg uit je, uit je eigen... Moet um, um, je Eigen milieu misschien. Kijk, we, in ons gezin was cultuur absoluut niet aan de orde. We, nee. gingen, we gingen nooit naar de theater. En, en nou, ik, ik ben begonnen naar het theater te gaan. En het is echt mijn plek geworden. Ik vind het heel erg leuk om daar te zijn. Dat zijn allemaal uittochten, maar dat, dat is dan een hele vrolijke toevallig. Ja. Maar als het om, om moeilijke dingen in het leven gaat, kan dat verhaal van de uittocht uit Egypte heel inspirerend zijn. He, de, uit, uit een slechte relatie, uit, uit, uit een baan die je niet wilt, uit, uit ongeluk, uit een depressie. Er is altijd een weg uh, die naar de vrijheid leidt. En jij bent zelf, uh, uh, was je tijdlang journalist. Je schreef stukken. je was een ja. redelijk veilig, uh, veilig inkomen volgens mij. Ja. En nu ben jij uh, stuk aan het schrijven en ja, moet er wel animo voor zijn. Is ja, dat zeker. Één? Dat is, dat is uh, waar. Het jaar begint met nul. Uh, ik, uh, als, als ik op 1 januari nog geen boeking heb, dan word ik wel wat onrustig. Maar tot nu toe is dat helemaal prima gegaan. Ik ben in september 2010 opgehouden met Woord in Dienst... het blad waarvoor ik schreef, blad voor de protestantse kerk in Nederland. Yeah. En vanaf dat moment was het, uh, nou, los zoals die gaat. En, uh, maar het heeft me uh, veel gebracht. Zeker vrijheid om me meer te richten op theaterwerk en op vertellen... En daarnaast schrijf ik ook nog wel steeds. Ik schrijf artikelen voor bladen, ik doe de eindredactie van een blad. Dus, uh, maar taal, uh, ik, ik vind taal zo leuk. Als ik, ik, ik schrijf nogal mooi, ik heb echt een onderwijshandschrift. Ik, ja. uh, ik schrijf niet, uh, niet snel, maar wel mooi. Maar als ik achter een wit papier ga zitten... en ik pak mijn vulpen en ik schrijf... dan is het een soort fysiek genoegen daar kan ik uh, wat de anderen misschien met drank of met, uh, met drugs hebben. Maar dat heb ik met schrijven. Oh, ik word er gewoon beter <laughs> van. Ik word er gewoon vrolijker van. Ja, dat gaat, dus dus, dus gaat vanzelf. Verslaafd. Ja, ook nog wel. Ja, ja, ja. Uh, naast jou ligt het gastenboek van uh, Dit is de Zondag. En daarin heb je ook iets geschreven. Ik vrees dat wij niet een hele mooie, zwierige vulpen voor je hadden liggen. Maar je hebt geschreven hoe je ideale zondag eruit ziet. En zei het als laatste dat aan ons willen. Oh, het is nou prachtig handschrift. Zij nee. dat aan ons... ja, willen vertellen. Ja. Ik uh, ga niet te vroeg uit bed en uh, we hebben samen een mooi ontbijt, mijn vriend en ik. Dan ga ik ergens de zondag vieren. In mijn eigen ecumenische basisgemeente. In de Rooms-Katholieke parochie van mijn vriend. In de Protestantse Goede Herdenkerk. Of ergens, en wat tamelijk vaak, ergens in Nederland waar ik vertel. Waar ik uh, in een kerkdienst mijn verhalen vertel. Later gaan we nog even naar buiten. We wandelen of fietsen. S'avonds zitten we aan tafel, liefst met vrienden. En lekker eten. Ik maak mijn cryptogram af, ga misschien op zondagavond naar de film... of blijf op de bank met een goed boek. Het is wel een rustige dag. En denk je dan nog dat er vandaag een wandeling in zit? Uh, nou, we gaan zo meteen naar Praag, dus uh, we oh. moeten de trein halen. Kijk eens <laughs> aan. Ja. Nou, extra bedankt dat je zo vroeg op wilde staan om uh, vandaag bij ons te zijn. Ja. Kees Postumus, wilt u meer weten over Kees Postumus? Wilt u het gedicht nalezen of het gesprek luisteren? Dan kunt u terecht op eo.nl-dit-is-de-zondag. Na ons hebben wij de vroege vogels. Janine, wat vliegt ja, er allemaal bij u rond? Er vliegt een hoop bij ons rond uh, momenteel. De onderbroeken vliegen hier in het rond. Oh. Hoe En waarom? Daar nou, hoor je zo meteen uh, alles uh, over. Dit vogeltje dat je hier hoort vliegt rond. En dit vogeltje heeft een absoluut record gebroken. Een tapuit is het. En welk record? Ook dat hoor je zo meteen in vroege vogels. Verder beren, bisons en andere wilde beesten terug in Europa. Daar gaan we over praten. Het project Rewilding Europe. We hebben het beest dat het allersnelste geluid maakt ter wereld. De watervleermuis. Er is een groot onderzoek naar gedaan over het hoe en wat van dit beest. Nou ja, onderbroeken ruilen dus uh, uh, genoeg te beleven zometeen in vroege vogels. Ik ben erg benieuwd. En we gaan straks allemaal luisteren. Uh, ik wens alle, uh, alle andere mensen ook een goede zondag. En tot de volgende. Volgende week.